...trouw aan zijn verbond... ...stel je voor dat dat anders zou zijn. Dan hadden we een heel onzeker leven natuurlijk. God is echt trouw aan zijn verbond. Maar als je nou door de geschiedenis van Israël heen gaat kijken... Dan denk je, jongen, je had van Israël toch veel goede dingen verwacht vroeger. Maar wat er in Israël allemaal niet fout gegaan is... ...onder dat wonderlijke verbond van God... ...ik denk dat er geen volk op aarde is geweest wat voor een Sine hier heeft gestaan... En het geweld heeft gezien en gehoord. De berg heeft zien schudden en voelen schudden. Een volk wat grootgebracht is met een verbond, wat God gemaakt heeft. Want het gaat uiteindelijk om verbond. Hè? De basis is verbond. Als God het niet had gezegd, zou het zinloos zijn geweest. Om iets te doen op dat terrein. Maar God is trouw aan zijn verbond. Klinkt dat positief of negatief? Dus hij. Doet alles waarover die een zegen uitspreekt, gegarandeerd. Halleluja, met zo'n God. Is hij ook trouw aan zijn vloek die hij gegeven heeft? Echt waar, je kan er niet omheen. Je kan niet zeggen, God is genadig, warmhartig, goede tieren en trouw. Dat is waar. Maar hij is ook rechtvaardig. Hij kan niets door de vingers zien. Helemaal niets kan hij door de vingers zien. En wat mis? Ja. nul zeven keer. <laughs> Inderdaad. En die waren al erg. Ja, hij gaat het zeven keer achter elkaar doen. Ook dat is genade tijd dan, hè? Stel voor dat hij gelijk een einde maakt aan alles. Als wij één keer fout gaan. Echt waar. Zelf, hij geeft ons gelukkig zelfs geen rode billen als het fout gaat. Want dan hadden we een, tot aan onze nek toen waren we rood geweest. Hè? Maar hij is trouw aan zijn verbond. Maar dat betekent zowel aan zijn zegeningen als aan zijn vloek. Maar hij wil zijn vloek niet gebruiken. Het liefst heeft hij gewoon gehoorzaamheid. En wij moeten gaan erkennen dat als we wandelen in de wegen van Yahweh zijn verbond, tot daar alle zegeningen aan vastzitten. Betekent dat dat je nooit problemen hebt? Echt niet waar, problemen zijn er zat. Dus het is wel belangrijk dat je goed oplet. Met het verbond van God. Want zijn vloek die komt echt. Het is zelfs niet zo dat als we vandaag zondigen tot vader denkt. Oh ja, ik moet een vloek naar hem zenden. Nee, aan zijn uh, verbond gaat de vloek in werking op het moment dat je het overtreedt. Ook al merk je dat niet gelijk. Maar de vloek die is er. Want vader heeft het gezegd. Dus zo recht als zijn een verbond is, is het met de zegen en met de vloek. ...gelukkig doodt hij ons niet bij de eerste de beste zonde... ...en zelfs al zondigen ons hele leven lang tot het laatste stuk... ...en we worden 80 jaar aan sterven... ...dan hebben we een leven lang in goddeloosheid geleefd. Zelfs de goddeloze geeft die genade om te leven. Nou, dat is een hele bijzondere God. God is getrouw aan zijn verbond. We zitten namelijk in de maand uh, Tammuz, daar gaan we nu in... ...en die maand Tammuz, dat is een bijzondere maand... Echt een bijzondere maand. En ik heb niet alles opgeschreven, maar er is nog veel meer ellende boven water te halen. Het thema in de, in de, in de Bijbel over de, maanden, de maand Tammuz is allemaal rampen. Het lijkt wel als er rampen zijn tot ze in de maand Tammuz moeten komen. Althans, de maand Tammuz staat centraal met die rampen. Ik hou me hard vast, het is vandaag één Tammuz. Wat gaat er morgen gebeuren? Vind je dit ook niet eng? Inderdaad, als je kijkt wat er rondom het volk van God gebeurt met al die Arabieren. Inderdaad, zie je, ze is maar helemaal voor. Hè? Ik had net willen vragen, waar gaan de schepen voor de kust liggen, dadelijk bij Syrië? Daar komt de armada van, die, uh, van de Russen die komen, en er komt een armada van de Chinezen. En deze week gaan ze door het uh, Suezkanaal. Kun je je het voorstellen? Al die schepen, allemaal langs Egypte. Dus al die slagschepen. Ik geloof dat Rusland er met negen komt en met China komt er ook met een hele lading. We moeten dadelijk allemaal door de Syriëse kanaal heen. En die gaan allemaal klaar liggen rondom Israël. Ja, ze willen Israël helpen tegen de Syriërs. Ze zijn zo benauwd dat die Israëliërs die uh, de bommen gaan gooien op die kerncentrales en andere dingen. Maar we zullen wel zien hoe het. Uh, hoe enger dat het wordt, hoe moeilijker dat het wordt, dan zullen we de grootheid van onze Abba Yahweh zien. He, die door Yeshua zijn volk zal leiden. Eén ding is duidelijk, ik heb er maar zeven opgezet. In die maan Tammuz ging Mozes veertig dagen weg. De eerste keer was niet in Tammuz, maar de tweede veertig dagen die hij bij vader was, was in de maan Tammuz. De ramp met het gouden kalf, precies hetzelfde. Ja, dat zit natuurlijk in die veertig dagen. Mozes gooit de stenen tafelen stuk. De zondvloed, één tammoes, worden de bergtoppen weer zichtbaar. Dus op het hoogste punt van de zondvloed, het gaat weer zakken. Midden in die ellende, is tamus. Ook is Jeruzalem gevallen in de maand tammoes. En specifiek op de negende tammoes wordt de muur doorbroken. Je zei Jeremia 39. En op de vijfde tamus, Ezekiel, geroepen om een ramp aan te kondigen. Het is leuk als je zo'n maand moest ingeeft... of de tiende maand, of de vierde maand, wat het is. Later wordt het de tiende maand. Dan ontdek je ineens allerlei dingen door de Bijbel heen... die weer met deze nieuwe maand te maken hebben. We gaan er niet allemaal van vertellen. We gaan een uh, één belangrijk hoofdstuk lezen. En wel uit Deuteronomium 9. Wanneer is Deuteronomium geschreven? Nadat het hele volk door de 40 jaar in de woestijn doorgegaan was... En ze liggen voor de grenzen van het beloofde land. Mozes gaat niet mee naar binnen toe, want Mozes had het niet volbracht als volmaakte man. Had één fout gemaakt. Ja toch? Omdat hij op de rots geslagen had en niet had gesproken, want vader wilde dat hij zou spreken, zegt hij tegen Mozes: "Jij zal het land niet ingaan. Je mag dadelijk op de berg Nebo gaan staan en dan mag je kijken", zegt hij. "Dat is het land wat ik aan mijn volk beloofd heb." Ik vind het heel triest. Maar goed, God die heeft toch gezegd, je moet gehoorzaam zijn. En Mozes maakte uiteindelijk toch een foutje. Daar staat in Deuteronomie 9, vers 1. Ja, het is alweer een hele bekende uitspraak natuurlijk. Hoor Israël. Sma, Israël. Alleen dit keer zegt hij erachter aan, gij zult weten. Ik vind het een heerlijk woord, weten. En wanneer weten we iets, als we het gehoord hebben dan weten we dat het gezegd is. We moeten echt weten dat we weten dat we het weten. En God zegt, gij zult heden... Ja, alles wat God zegt, wordt voor ons weten. Hè? Zodra God iets tegen ons zegt, dan weten wij wat hij gezegd heeft. Dat moet je in de gaten houden. Dus als God gaat zeggen, hoor Israël, gij zult heden over de Jordaan trekken. Of u het nou snapt of niet... Wat zeg je, hoor? Ja, gaat gebeuren ook. We zullen moeten weten dat wat God zegt gaat gebeuren. Of we het snappen of niet. Want ze waren natuurlijk die woestijn al eerder doorgetrokken. Ze hebben die verspieders eruit gestuurd. En die zijn teruggekomen met dat ellendige verhaal. Het is een schitterend land. Het is rijk aan alles wat God beloofd heeft. Maar, en toen kwamen die grote mannen eraan. Die reuzen. En die konden ze niet verslaan. En dat volk begint te sidderen en te beven. En ze zeggen, laten we een leider zoeken die ons terugbrengt naar Egypte. Nou, vader heeft dat niet gepikt. Want op het moment dat ze dat zeggen... is een hele generatie van twintig jaar en ouder gedoemd te sterven in de woestijn. Ik hoop dat we het zo nooit zullen ervaren. Maar zo is het gegaan met het volk Israël. Hoor nou Israël, hoor het... Horen, doen. Je zult heden over de Jordaan trekken. om het gebied in bezit te gaan nemen. van volken. die groter en machtiger zijn dan gij. Ze hebben grote steden. ze zijn hemelhoog. He? Versterkt. En we kunnen Jericho herinneren. waar ze dadelijk naartoe gaan. Het was voor hun waanzinnig. om die hoge muren van Jericho te zien. Denk je, daar ga je nooit in komen. Ze hebben ook nooit kunnen verwachten dat God zou zeggen, loop er maar eens omheen met elkaar. Nou, weet goed gemaakt, loop er nou maar eens zeven keer omheen. En op de zevende dag, er komt een moment moet je allemaal juichen. Nou, dan denk je toch bij nou, jezelf, nou word ik gek. Nou moet ik gaan juichen, maar ze moesten juichen. Als God het nou zegt en ze zouden niet gejuicht hebben. Had vandaag nog steeds Jericho zijn oude muren gehad. Dus elk stukje wat je gaat pakken, wat God tegen dat volk zegt, moeten ze letterlijk gaan doen. Geldt ook voor ons, want we moeten natuurlijk de les leren van vandaag. God is trouwens een verbond. Wat is een verbond? Dat is het woord wat hij spreekt. Hier spreken we dadelijk specifiek over de tien geboden, de tien woorden. De tien woorden zijn uiteindelijk de basis van het verbond. Op stenen tafelen geschreven, in de kist gelegd, bedekt met het verzoendeksel. En God eist verantwoording van ieder mens over wat er in die verzoendeksel staat. Prijs zijn grote naam dat het verzoendeksel het symbool is van het verzoening wat hij door Yeshua heeft gebracht voor ons. Hoor Israël, je zult wanneer heden over de Jordaan trekken om het gebied in bezit te nemen. Bezit nemen is eigendom verwerven. En je gaat het in bezit nemen van de volkeren, die nog groter zijn dan jullie, die machtiger zijn dan jullie. Ze hebben grote steden, hemelhoog versterkt. Ik denk dat ze al benauwd hebben, als hij het zo zegt. Een groot en een reizig volk. Als zij daar binnenkomen, dan kijken ze tegen een ene naar Kitan, en dan kijken ze zo omhoog. Moeten we daarmee gaan vechten? Alleen ze hadden moeten vertrouwen, pak een buil en hak hem zijn enkels af, dan valt hij vanzelf, die boom. He? niet bang zijn, als God zegt dat je iets moet gaan doen... moet je het gewoon gaan doen. Op het moment dat je gaat doen wat God zegt... ook al is dat zo'n enakiet, als je op hem afloopt, valt hij om. Net als Goliath. Klein steentje. Pst. Hij gaat eraan. Het is een groot en reizig volk, die enakieten. Die ga je wel kent, zegt hij. Ze kennen dat volk wel. En waarvan jullie hebben gehoord zeggen... Wie kan voor de enakieten stand houden? Dat hebben ze altijd gehoord. Zij moeten die enakieten gaan aanvallen om hun land in bezit te nemen. Dus wat zegt de heer? Wie kan voor enakieten stand houden? Want dat hebben ze altijd horen zeggen. Dat kan geen volk tegen zulke grote mannen strijden. Het is niet te doen om daarmee te gaan vechten met die enakieten. En het wonderlijke was ook nog, als je dan later gaat zien: die enakieten die hebben nog ijzeren harnassen ook. Het zijn nog ijzeren mannen, ze hebben ijzeren wagens, ze hebben he, paarden, snelle paarden. En zij hadden hoogheid een ezeltje maar ze op zaten. Meer hadden ze echt niet. Ze hadden geen strijdwagens. Over het algemeen hadden ze voetvolk. Als ze rijk waren een ezel. Dat was een stukje een tijdje terug in de kronieken, in de Daar was een man die had 70 zonen. En elke zoon had een ezel. Dat was rijkdom. Wij zouden zeggen, maar allemaal zonen hebben een eigen auto. Leuk is dat, hè? Hadden dus 70 zeventig zonen. En ze hadden allemaal een ezel. Ik denk, nou, een welvarend volkje, hoor. Gaat het in bezit nemen? He? Weet dan heden, dat ja, wij, uw God, daar komt hij weer. Weet dan heden, hij zegt, spreek nu, hè? Nu. Heden. Waar ken je dat woord nog meer van? Heden? Denk eens na, Nieuwe Testament. Ja, ik kies heden, wie gediend wordt. Ja. Wat zei Yeshua ook weer aan het, uh, toen die hing? Waar ging je dat woordje heden? Dat is toch leuk, of niet? Wat zei hij ook weer tegen die man die naast hem hing? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ja, daar ging het om. Leuk is dat, hè? Hier zegt hij, weet dan heden. Weet dan heden dat Yahweh, uw God, onthoud het goed, broeder en zuster, Yahweh is uw God. Buiten Yahweh is er geen andere God. Yahweh is uw en mijn God. Yahweh is ook de God van, en hij is ook de God van, Yeshua de Messias. Want Abba Yahweh is de God en vader van Yeshua. Weet dan heden dat Yahweh, uw God, zelf voor u uitgaat als een verterend vuur. Ik heb ze maar onderstreept. Dat moet je wel geloven als u op pad gaat om die reuzen te verslaan. Hij gaat voor je uit, zegt hij, als een verterend vuur. Hij zal hen verdelligen. Jaweh gaat die kanonieten verdelgen zoals wij ratten en muizen verdelgen. Dat is een mooi woord erbij. En voor uw ogen onderwerpen, zo zult gij in korte tijd hun gebied in bezit nemen en hen vernietigen. Zoals Jaweh tot u gesproken heeft. Dus vader Jawe, die gaat ze verdelgen, maar hij laat ze dus vernietigen door het volk. Vader Jaweh zegt altijd dat hij komt... Maar Abba Yahweh komt niet, hij stuurt Yeshua. Als Yahweh zijn volk gaat verlossen omdat de Filistijnen dat land hebben ingenomen, dan gaat vader Yahweh komen om ze te verlossen. Dat doet hij dan door de hand van een richter. Of de Simpson, dat is ook een richter. Maar vader die komt, maar hij stuurt altijd een van zijn profeten, een van zijn koningen, een van zijn strijdmannen. Hij stuurt altijd een mens om die strijd te leveren en te overwinnen. En ten laatste, Yeshua. Dus ongeacht wat er gebeurt, vader komt ons redden, maar dat doet hij door de hand van Yeshua. Hij is de ultieme redder. Maar hij doet het onder gezag van zijn vader. Hij gaat ze vernietigen. Hoe? Zoals Yahweh tot u gesproken heeft. En nou komt het geloof. Zeg nou niet bij jezelf, zeg nou niet bij jezelf, wanneer Yahweh uw God hen voor u Uitjaagd heeft, wegens mijn gerechtigheid heeft Yahweh mij dit land in bezin doen nemen. Ik kan het gevoel ook goed plaatsen voor mezelf. Heb je een overwinning gehaald? Ze zeggen, goed hè, hebben we hebben een overwinning behaald. Maar zeg het nou maar nooit, want wij hebben niet de overwinning behaald. Het is er eentje die de overwinning behaalt, en dat is de kracht van Abba Yahweh. Want, wegens de goddeloosheid van de Canaanieten drijft Jawe deze volken voor jullie weg. Echt waar, de vijanden van God hebben angst voor God. Ze mogen wel een grote mond hebben tegen u en tegen mij, maar als puntje een paaltje komt, dan gaan we er gewoon naartoe. En dan schudden ze op de beentjes. Dus wees nooit bang, al ben je de kleinste gelovige die er is. Ga nooit uit angst, zeg altijd, zo spreekt de Heer, en zo zal ik handelen. Wegens hun goddeloosheid drijft Yahweh, je vijand, van je weg. Onthoud het maar, het zijn geestelijke wetten die nog steeds in het geestelijke rijk functioneren. De duivel heeft geen plaats in het leven van Gods kinderen. Boer roepen betekent voor hem vluchten. Zo geldt het ook hier. God is trouw aan zijn verbond, broeders en zuster. Als we het niet geloven, zullen we er niet in handelen... Maar als we geloven dat hij trouwens aan zijn verbond, dan zullen we opstaan en gaan. Nog een keer gaat hij het zeggen. Het schijnt dus erg belangrijk te zijn, omdat hij nou er nog een keer boven water haalt. Niet wegens uw gerechtigheid. Wat was ook weer gerechtigheid? Ja, dat is heel geïnformeerd wat je nou zegt. Gerechtigheid is gewoon gehoorzaamheid. Als hij... 100% gehoorzaam bent, dan ben je 100% rechtvaardig. Dat is gerechtig. Alleen we zijn het niet. Er is er maar eentje 100% rechtvaardig, is onze Heer Yeshua, de Messias. En vanaf Adam en Eva hebben ze al uitgekeken naar het zaad wat Satans kop zou verpletteren. Dus Adam en Eva hadden hetzelfde geloof als wij. Uitziende op Yeshua, de Messias, alleen zij wisten zijn naam nog niet. En wij kijken terug op Yeshua, de Messias. Hij is het middelpunt van de tijd. Door God geplaatst. Niet wegens uw gehoorzaamheid of gerechtigheid... ...nog wegens uw oprechtheid van uw hart, broeder en zuster... ...het klinkt wat vervelend... ...nog de oprechtheid van uw hart... ...gaat gij hun land in bezit nemen. Dus niet omdat je zo rechtvaardig bent... ...en zo oprecht van het hart ga je dit landje innemen. Echt niet waar. Maar het is wegens hun goddeloosheid... ...dat Yahweh, onze God... Deze volken voor je wegdrijft. En dan gaat hij het zeggen. Om het woord gestand te doen dat Jabe aan uw vader Abraham Isaac Jacob geverzorgen. Mooi hè? Om het woord gestand te doen. Omdat vader het gezegd heeft in een belofte aan Abraham. Hij zegt dat land gaat voor jou worden. En voor jouw kinderen. En het zal voor altijd het land zijn. Ik vind het ook mooi dat hier het woordje woord gebruikt wordt. Omdat het woordje woord is door de hele Bijbel enorm veel discussie. Dat zult u wel weten. We hebben vroeger geleerd, in het begin was het woord en het woord was bij God. We hebben dat ingevuld, het woord was Yeshua. Of Jezus. En Jezus was bij God. Maar door de hele Bijbel heen kun je dat nergens meer terugvinden. Maar overal waar het gaat over het woordje woord, dit is Logos. Dan moet je je afvragen, wie is de spreker? Snap je het? Yahweh, uw God, zal deze volken voor u wegdrijven. om het woord gestand te doen. dat Yahweh aan uw vaderen gezegd heeft. Wie heeft dat gezegd? Dat is Yahweh. In de beginne was het woord. Wie is dat woord? Dat was Yahweh. Altijd komt het woord van Yahweh. via zijn profeten onder de mensen. En dat woord is tot in de top tot ons gekomen. door zijn zoon Yeshua de Messias. Daar komt hij. Weet dus, aha, weet dus dat Yahweh, uw God u dit goede land niet in bezit geeft wegens uw gerechtigheid. Gij zijt immers een hardnekkig volkje. <laughs> dat is toch heftig, hè? Wij zitten daar midden tussen, hè? We kunnen natuurlijk wel uh, leuk kijken naar Israël tot het zo hardnekkig is. Waar ik denk dat Israël net zo hardnekkig is als wij. Ja, ook onder Israël zijn er natuurlijk wel mensen die tot geloven, tot gehoorzaamheid komen. Maar we hebben allemaal die hardnekkigheid in ons zitten. Alleen we zijn een beetje aan het buigen gegaan, gelukkig. God heeft ons door zijn liefde gebogen. Hij heeft ons niet gebroken. Nee, hij heeft druk op ons uitgeoefend en we zijn gaan buigen voor wat vader zegt. Eh, wat zegt u? Nee, vader breekt ons niet. Ja? Hij zal de zondemacht verbreken, maar ons niet. Echt waar. Wij mogen de machten verbreken in de naam van Yeshua, want daarom staan we op hè, uit de dood. Weet dus dat Jaweh jouw God je dit goede land niet in bezit geeft wegens jouw gerechtigheid. Gij zijt immers een hardnekkig volk, dat is duidelijk. Gaat niet alleen voor Israël, gaat voor ons precies hetzelfde. Het gaat erom dat je je positie weet en dat je daarna weet te zeggen: Hij is mijn God. Ik zal in zijn wegen wandelen met vreugde. Deuteronomium 9 vers 7. Nou zegt hij: denk eraan, het blijft maar doorgaan zo, hè? Er zit geen negatief ding in, hè? Denk eraan, vergeet het niet hoe gij in de woestijn ja, bij uw God vertorrend hebt. Je moet het dus niet vergeten. Niet alleen Gods belofte onthouden, maar je moet ook niet vergeten hoe dat je het vertornd hebt. Anders zou je al te vaak halleluja prijs de Heer roepen en wandelend, eh, springend rondlopen. En je bent eigenlijk wel vergeten hoe dat je God echt vertornd hebt. Als je namelijk dit niet vergeet, hoe wij God door onze eigen zonden vertornd hebben, dan weten we ook heel goed hoe onze houding tegenover Vader moet zijn. We zullen hem vrezen, broeder en zuster. Ja, vrezen, hallo, vrees, vrees. Echt waar, als er iemand is die je vrezen moet, is het Abba Yahweh. Hij is degene, als hij wat gezegd hebt, gaat het komen. Dat is zowel de zegen als de vloek. Vrees dan, want je kunt niet schoemelen met Abba Yahweh. Is dat nou één? Word je er nou bang van? Nou, die vrees bedoel ik niet. Vrezen is echt respect en eerbied hebben. Zo heeft vader gezegd en zo ga ik wandelen. Als ik doe wat vader zegt, dan werkt alles zoals het moet werken. Zoals God ons geschapen heeft. Nou zegt hij, je weet dat je me vertornd hebt vanaf de dag dat je uit Egypte vertrokken bent. Totdat je kwam op de plaats waar je weer spannig geweest bent tegen Yahweh. Hoe lang waren ze ook weer weg uit Egypte? Een paar jaar voor Ansini. Ze waren nog niet eens Egypte uit en ze komen voor Sinaï. En het is al ellende. Vooral bij Horeb heb gij Yahweh vertorrend. Komt dat woord vertorrend weer. Vertorrend. Vertorrend. Torren hebben. Dat is echt boos. Vader kan het niet hebben. Als je een flikt wat zij geflikt hebben. En nou wijzen we wel. Maar wij flikken dezelfde geintjes. En het zijn geen geintjes. Wij doen exact dezelfde dingen. Bij Horeb, de berg Sinai, hebben we Yahweh vertorrend. Ja, zo vertorrend werd jawe op u, dat hij u wilde verdeligen. Het is een vervelend woord, maar ratten verdelig je. Roei je uit. Ander woord. Maar dat doe je dan ook met ratten. Het gaat om uitroeien. Als die je uitroeit, heb je geen nageslacht meer. Dat is een ramp. Alle die in de woestijn hebben omgekomen, en die geen kinderen hebben kunnen verwekken... Hebben geen nageslacht. Het is niets ellendiger dan als je voor je tijd sterft. Want als je iemand nazaat heeft verwekt, heeft hij die... toekomst. Hè? Vooral op Horeb heb Yahweh zich vertorrend over jullie. Zo vertorrend dat Yahweh dat hij je wilde verdelgen. Verdelgen is echt niet aipoes, aipoes, lief en aardig en vriendelijk. Verdelgen is echt verdelgen. Als je een ander woord ervoor kan bedenken, dan hoor ik het graag. Maar verdelgen vind ik een van de meest negatieve woorden die je kan uitspreken. En dat zegt degene met wie je een verbond hebt voor het leven. Toen ik de berg was opgegaan om de stenen tafelen te ontvangen, zegt Mozes, de tafelen van het verbond, zie je hoe nauw het verbond is? Ze staan op twee tafelen van voren en van achter beschreven. Het zijn dus alleen de tien woorden die het verbond van God uitmaken. Later geeft hij ons in Torah de oplossing hoe we het met dat verbond weer kunnen verzoenen. Maar dat is wat verder in Torah in de onderwijzing staat. De basis van het verbond zijn de tien woorden op de tafelen van het verbond. Dat Jahwe met u gesloten had. Hij zei: toen vertoefde ik veertig dagen en veertig nachten op de berg. Brood en water had ik niet. Dus veertig dagen wordt ingezet voor het verbond. Jahwe gaf me twee stenen, beschreven met de vinger Gods en daarop komt hij weer. De woorden, de logos, gesproken door Yahweh. Waarop dus de woorden stonden die Yahweh op de berg tot u gesproken had. Uit het midden van het vuur op de dag van de samenkomst. God heeft dus de dag om Sina in gezien als de grote samenkomst. Het wonderlijke is, we hebben natuurlijk in de synagoge precies hetzelfde. We komen in wezen ook samen rondom Torah, om datgene wat God op sinie gegeven heeft. Om na te denken over zijn verbond. Ja, het zou kunnen, het staat niet beschreven. Maar het lijkt me niet uh, vreemd. Ja. Ja. Nou goed, maar goed, het staat niet zo, zo direct omschreven. Eén ding is wel duidelijk, ze komen samen, hij noemt het de dag der samenkomst, als ze dadelijk hun Torah van God gaan ontvangen. Dus je komt voor het aangezicht van God zodra Torah geopend wordt. Vers 11. Na verloop van 40 dagen en nachten gaf Yahweh mij twee stenen tafelen. Nog een keer, het zijn de tafelen van het verbond. Verbond. Toen zei Yahweh tot mij, sta op. Ga haastig naar beneden toe. En dan moet je opletten wat er staat. Want uw volk, dat gij uit Egypte geleid hebt, hebt het verdorven. Wie had het volk uit Egypte geleid? Ja, God. Ja, dat gij uit Egypte hebt geleid. Maar Mozes dorstende het toch helemaal niet in het begin. Hij zei: Zal ik dat grote volk? Ik, ik, ik, ik stotter nog. Hij had een heleboel gebreken in zijn eigen denken. Maar ja. Ja, natuurlijk dat God mensen gebruikt. Maar God leidt ze uit. Zelfs gebrekkige mensen, maar God die leidt uit. Dus je moet het altijd hoog zien als de persoon die het moet doen. Het wonderlijke is wel, hij zegt, Daal haastig hier naar beneden, want uw volk, Mozes, dat gij uit Egypte geleid hebt, heeft het verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden heb. Wat heeft God van, het, van de berg afgeroepen? Hij heeft ze tien woorden, luid en duidelijk, geroepen voor Israël. En daarna ging Mozes naar boven toe en dan kreeg hij ze op de stenen tafelen. En dan komt hij beneden en dan staan ze af, afgoderij te plegen door om dat gouden kalf te dansen. En dan gooit hij zijn tafels kapot. Want ze hebben het verbond verbroken. En dan gaat hij later weer terug, gaat hij nieuwe tafels halen. En daarmee komt hij terug met de opdracht om ook een tempel te bouwen. Anders hadden ze gewoon voor Gods aangezicht kunnen wandelen in gehoorzaamheid. Maar nu was het verbond verbroken en nu hadden ze dus genade nodig en een tempeldienst waarin offers gebracht moeten worden en alles wat erbij komt. Dus de tabernakel kwam pas vanwege de goddeloosheid en de wetsvertreding van het volk. Het is ook een genademiddel weer. Ja, door het offerlier. Goed, lieve mensen, waar gaat het om? Daal haasten naar beneden, want uw volk, dat is Israël, dat gij Mozes uit Egypte geleid hebt, hebt het verdorven. Ze hebben zich gehaast, heel spoedig gehaast, om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. En ze hebben zich een gegoten beeld gemaakt. Als we nemen het woord gegoten beeld, nou wij maken geen gegoten beelden. Het kost veel te veel vuur en hitte, omdat we kopen er allemaal in te doen natuurlijk. Maar wij kunnen ons beelden maken in ons, in ons denken. We kunnen zoveel veiligheid en rommel en andere dingen hebben in ons denken... ...waarvan onze vader in de hemel walgt als hij het zou zien. Ik vraag me af of zou u dat wel weten? Of niet? Weet, gelukkig. Hij weet dus echt wel wat we denken. Hij weet wat er in ons diepste van ons hart zit. Ons verlangen naar afgoderij, dus om dingen te doen waarvan mijn vader zegt doet het niet. Wij hebben exact dezelfde ervaring. Ja? Wij gaan in ons denken vaak op wegen waar je blij bent tot niemand het weet. Want we zouden ook geen afbeelding van God maken. Dus als je een beeld maakt, hebt hij een verkeerd. En dan ga je dus een gezicht plakken... op het aangezicht van Abbe Yahweh. En dat is bol. Dat kan dus niet. Hij gaat verder met vers 13. Voort, zegt hij. Hij zegt, ik ga verder. Voort, zei Yahweh tot mij, Mozes. Ik heb dit volk gezien, Mozes. En zie, dus Mozes moet meekijken... Het is een hardnekkig volk, joh. Hij zegt, ik heb het volk gezien. Het is echt een hardnekkig volk. Laat mij begaan dat ik het verdedig. Komt weer het woord verdellig. En hun naam van onder de hemel uitwis. Hoe wist hij de naam uit onder de hemel? Wat zeg je? Geen nageslag. En dat is heel erg... Want Israël had dus een hoop uit wiens nageslacht ooit nog eens een keer Messia zou geboren worden. Het grootste wat kon gebeuren, dat uit jouw geslacht de Messia geboren zou worden. En dan gaat hij dus je naam onder de hemel uitwissen. He? Je naam van onder de hemel uitwissen. Dan zal ik u tot een volk maken, machtiger en groter dan dit. Dus hij maakt eigenlijk met Mozes een verband. Hij zei, Mozes, ik ga dat uitwissen. Maar... Maar Mozes achtte toch wel beter als het volk in leven blijft. Hè? Hij gaat een soort onderhandeling met God aan. Ik denk ook dat vader dat wilde, hè? dat Mozes voor hem zou pleiten. Want Mozes is weer een type van Yeshua. Zoals Mozes pleit voor het volk, pleit Yeshua voor ons. Als hij het niet gedaan had, lieve mensen, dan waren we toch al lang vergaan. Had onze naam al lang onder de hemel uitgewist geweest. Maar hij zegt nu tegen Mozes, ik ga jou dan tot een volk maken, machtiger en groter dan dit. En daarop keerde ik mij om, ik daalde van de berg af en die berg die stond helemaal in de brand van vuur. En de twee tafelen van het verbond waren in mijn beide handen. Toen zag ik, en zie, gij had gezondigd. Hij spreekt nog steeds in Deuteronomium, hè? het is dus al veertig jaar na die woestijnreis, hè. Dus de jongetjes van 20, die waren daar alweer veertig geworden. Dus zij konden nog nadenken wat er toen gebeurd was. Die, die, toen waren ze rond de 20 jaar. Dus hij praat tegen die jonge lui die dan uiteindelijk dat kanen aan in moeten trekken. Gij had gezondigd tegen bij uw God. Gij had u een gegoten kalf gemaakt, een afgroten beeld. In je denken en in je doen. En gij hebt u gehaast om af te wijken van de weg die bij u geboden had. Toen greep ik de twee tafelen, wierp ze met beide handen weg, ik verbreizelde ze voor hun ogen. Het is letterlijk, je hebt het wet van God, hebben jullie aan stukken. He? Ja, hebben toch die pinkse mensen gelijk. Inderdaad. Oh, dan is sinds die tijd is het genadetijd. Ja, ja, ja. Nochtans, het is wel genade wat God geeft, hè. Hij verbrijzelde die tafelen, maar daarna krijgen ze weer nieuwe. Hè? Dit is alleen nog maar de eerste, het eerste gedeelte. We gaan het niet allemaal aflopen. Het laatste stukje. Daarop wierp ik mij, zegt Mozes, voor ja weer neer. Mozes gaat helemaal plat. Zoals de eerste maal. 40 dagen, 40 nachten. Ik at geen brood, ik dronk geen water. Dus, zoals de eerste maal, 40 dagen, 40 nachten. Vanwege... Heel uw zondig bedrijf. Alleen al de, de betiteling vind ik al mooi. Het doen van zonde is gewoon een bedrijf. Ze bedrijven dat elke dag, opnieuw. Wegens uw zondig bedrijf, dat gij deed wat kwaad is in de ogen van Yahweh en hem krenkte. Nou, hoe lang is dat geleden tot dit geschreven is, Deuteronomium? Dan moet je opletten tot u dat woordje eerst neerzet. Het is kwaad, het zal altijd kwaad blijven. Er staat dus niet, je hebt kwaad gedaan wat kwaad was in de ogen van Yahweh. Nee, wat toen kwaad was, is vandaag de dag nog steeds kwaad. En daarom staat het heel mooi aangegeven. Vanwege jullie zonder bedrijf dat gij deed wat kwaad is in de ogen van Yahweh en hem krenkte. Dus de wet van toen en de onderwijzing van toen is nog steeds geldig tot op de dag van vandaag. Als je wil weten waar het leven vandaan komt, is dat uit de woorden van onze Abba. Dan zegt Mozes iets heel moois. En dat moeten wij ook ons beseffen en realiseren. Mozes zegt, ik vreesde de toren. Ik vreesde de grimmigheid. Ik vreesde hè, de toren en de grimmigheid waarmee Yahweh tegen u torenig geworden was zodat hij u wilde verdelgen. Er komt dat woord weer. Het is wonderlijk, hè, het in zo'n korte stuk drie keer achter elkaar gesproken wordt. Maar ook ditmaal hoorde Yahweh naar mij. Nog een keer gaat hij strijden om dat volk te redden. Ik denk dat wij moeten beseffen dat wij als Mozes moeten worden... en dit voor onszelf moeten zeggen. Ik vrees de toren van Yahweh. Ik vrees de grimmigheid van onze hemelse Vader... Want O.W. als vader toornig wordt op ons, dan is het gevolg dat hij ons wil verdelgen. Het feit dat we niet verdeligd zijn, is een pure genade die ons geschonken is door Yeshua de Messias. Maar zelfs goddeloze mensen verdedigt hij nog niet, want ze kunnen tachtig jaar worden. Nou zegt hij, ook op de priester ben ik boos. Zeer vertorrend, zo zeer vertorrend, dat hij hem wilde verdelgen, de hoge priester. En daarom bad hij ook voor Aaron. Het voorwerp uw zonde, broeder en zuster, is het kalf wat wij maken. Het andere beeld van vader of de andere uitleg van het woord van Torah, waardoor we op een andere manier God denken te eren, voor mij wordt op zondag en op kerstfeest en op Pasen in plaats van dat je de Sabbat viert en tot je de feesttijden van Abbejawe onderhoudt. Je kan het gewoon niet maken dat je dat verandert, want dan word je net als Jerobiam, die de feesten een maand later ging vieren. God wijst hem zo af. Dus de feest op andere tijden vieren is gewoon godslastelijk, alleen de mensen weten het vaak niet. En als ze het van u horen, worden ze boos op je, want dan heb je weer zo'n profeet die het beter weet. Het voorwerp uw zonde is het kalf. Dat kalf is iets wat God niet gezegd heeft dat je zou dienen of dat je zou doen. Nee, je moet het dus niet doen. Je moet doen wat Vader zegt. Dat kalf wat je gemaakt hebt, ontnam ik, ik verbrandde het met vuur. Ik vergruizelde het. Ik vermaalde het grondig, drie woorden, totdat het stof, dat stof gestoten was. Nou, verder kan je het niet verbrijzelen. En het stof wierp ik nog in de week... En die vloeit van de berg af. En je ziet het nooit meer terug. Zo moeten wij omgaan met onze afgoden in ons leven. Je zag zelfs in het gezin van Jacob, is nog zijn geliefde vrouw, heeft een terafim onder de billen, onder het zadel. Als afsluiting wil ik een, uh, laten horen hoe het met Abraham gegaan was toen hij 90 jaar oud was. Abraham was 99 jaar oud. Dan verscheen Yahweh aan Abraham. En zeiden tot hem, ik ben God, de Almachtige. Hoe verscheen God ook weer aan hem? Hij komt door de engel, door de engel des zeren. Want wie kan God zien en leven? Dat kan toch niet? He? Hij komt door de engel en spreekt van aangezicht tot aangezicht. En dan zegt hij tegen Abraham in zijn basisbelofte... ...wandel voor mijn aangezicht, Abraham, en wees onberispelijk. Wanneer worden wij nou berispt door vader... Dat is als we zijn wet en zijn geboden overtreden, dan hebben we de berisping van vader, moet je niet doen. En we doen het toch, moet je niet doen, we worden berispt om terug te keren op de weg. Hij zegt dus al tegen Abraham, onze vader in het geloof, Abraham, wandel voor mijn aangezicht, wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij, zegt vader Yahweh, en u, Abraham, stellen en u uitermate talrijk maken. Amen? Met die belofte mogen wij mee hobbelen.